10 uur. De Radio 1 Sportzomer. De de Graaf en Herman van der Velde. Wie gaat daar naar de EK-finale? Portugal of Spanje? En misschien wel net zo belangrijk: de uitslag van onze quiz, <laughs> tijd voor tijd. Maar eerst het NOS-nieuws met Mark Visser. In Sittard hebben tussen de 5.000 en 6.000 mensen meegelopen. in een stille tocht voor de doodgeslagen Glenn van Haan. De 23-jarige man uit Münster-Geleen werd in de nacht van vrijdag op zaterdag... in het centrum van de stad mishandeld en overleed in het ziekenhuis aan de gevolgen. Na een toespraak van de burgemeester lieten de deelnemers aan de stille tocht witte ballonnen op. Het motief voor de mishandeling is nog steeds niet duidelijk. Na het incident pakte de politie drie verdachten op. Een 25-jarige man uit Sittard zit nog vast. De twee anderen zijn vrijgelaten, maar blijven wel verdachten. De Amerikaanse federale politie laat de kunstcollecties van drie fraudeurs veilen... Ruim 200 werken van onder meer Rembrandt, Picasso en Chagall worden online aangeboden. Kunst werd in beslag genomen na de arrestaties van de drie fraudeurs. Een van hen had tientallen investeerders opgelicht met een piramidespel. Twee anderen kregen miljoenen in handen door fraude en belastingoplichting. Alle drie werden ze voordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Topstuk bij de veiling is een ets van Rembrandt. Christus getoond aan de menigte uit 1655. En het werk moet minstens 68.000 dollar opbrengen. De Spaanse politie heeft een groep oplichters gearresteerd... die zich voordeden als rijke oliesjeiks. Ze wilden zogenaamd veel geld investeren in Spaanse bedrijven. Ze vroegen wel een bedrag als borg vooraf. Een van de slachtoffers was de Spaanse voetbalclub Getafe. Voorzitter van de club dacht met de miljoenen van de scheiks... degradatie uit de hoogste divisie te kunnen voorkomen. Ook een andere, veel kleinere, Spaanse voetbalclub... die onderhandelde met een scheik over een krediet. Het bleek echter om een verklede Braziliaanse ober te gaan. Het weer vannacht overwegend droog en ongeveer 14 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de middag is er ook zon. Wordt benauwd warm met 23 graden op de wadden tot 28 in het zuidoosten. Tegenavond volgt er onweer. Dan vrijdag en het weekend veel ruimte voor de zon. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 De gast in de studio, Mark van Hintermen en Edwin Winkels. Portugal en Spanje zijn nog in evenwicht, maar hoe lang nog? Hier zijn Dionne de Jonathan Graaf en Herman van der Zand. Bas Stichler is bij die wedstrijd. Ja, Bas, Portugal had een voorsprong kunnen staan, hè? Ja, nou ja, dan had Hugo Almeida iets beter moeten schieten. Dat deed hij tot twee keer toe. Eén keer wat uh, te gehaast, vond ik over. En één keer omdat er nou helemaal geen andere optie was uit een onmogelijke hoek. Het gebeurde twee keer binnen een minuut. De stand is nog 0-0, maar het geeft wel aan dat er links en rechts... wat steentjes in de vijver worden gegooid. Het vuurtje wat opgepookt, wat overtredingen gezien. Pepe op de bol geslingerd na een harde overtreding in een duel... eigenlijk met de ogen dichter in. is zijn ploeggenoot Xabi Alonso van Real Madrid, het slachtoffer. Er is gewisseld ook weer, Navas in het elftal gekomen... bij de Spanjaarden voor David Silva. Navas die we ons nog herinneren van de laatste poolwedstrijd tegen Kroatië. Toen Spanje door het oog van de naald ging, want iedereen... Eigenlijk een doelpunt van Kroatië voelde aankomen. Dat zou uitschakeling hebben betekend. Maar in de slotminuten Navas als invaller toen de 1-0 voor Spanje maakte. Hij staat er dus nu ook in. Terwijl Busquets een wel wint in de middencirkel. De bal uiteindelijk voor de voeten komt. Nou ja, dat was de bedoeling van Xabi Alonso. Maar die bal rolt daar net niet naartoe. Wel Fabregas, die zich even handig bemoeit met de situatie. Dan in de drukte wordt Iniesta aangespeeld. Die probeert zich langs drie tegenstanders te wurmen. Dat lukt wel, maar niet met bal. Die is dan tegen zijn eigen hand aangekomen. En dan krijgt Portugal een vrij schop. Feit is wel dat naar mij smaakt Portugal in de laatste, laten we zeggen, 10 minuten... een wat betere indruk maakt dan Spanje, wat makkelijker komt... wat mogelijkheden dus via Hugo Almeida met schietkansen heeft gekregen. En er ook wel voelt dat uh, als er nou eens een moment is geweest... zeg maar in de afgelopen 4, 5 jaar waarop Spanje te pakken was... dat dat misschien dan wel vanavond is. Portugal. Durft ook. Portugal komt ook. En via Bruno Alves een diepe bal naar de rechterkant waar Cristiano Ronaldo opduikt. De bal fabelachtig prachtig aanneemt. dus zijn tegenstander voorbij is ook. Alba, maar er dan nog één tegenkomt en zich daarna weer in verslikt. Dat zit dan voor Portugal net niet mee. En zo verdedigt Spanje dan uit. Ja, één keer te veel ruimte weggeven aan Spanje. En je hebt de tegenstoot om je oren en je staat op een 1-0 achterstand. Zo makkelijk kan het ook gaan. Maar voorlopig is dat uh, wat Portugal toch wel redelijk onder controle heeft ook. Het defensieve deel. Uh, ja, het wordt langzaam maar zeker interessanter en interessanter. Uh, nogmaals, voor de beide doelen gebeurt al strikt genomen te weinig om te zeggen... god, wat is het spectaculair. Maar uh, het is interessant. Portugal, Spanje, nog altijd in evenwicht 0-0. Ja, Bas. Um, ja, jij was, uh, jij was op het EK natuurlijk. Um, um, jij volgde Oranje. Dion heeft net iets op de bureau gekregen. Ja, er is hier een uh, persbericht binnengekomen van de KNVB. De KNVB en Bert van Marwijk hebben vandaag op initiatief van Bert van Marwijk... besloten het contract van de bondscoach per direct te beëindigen. De overeenkomst tussen bond en bondscoach liep officieel... tot en met het Europees Kampioenschap van 2006. Uh, dan staat er verder nog... Bert van Marwijk uh, voerde na terugkeer in Nederland twee evaluatiegesprekken... met de KNVB over de gang van zaken rondom het EK... Deze gesprekken verliepen volgens beide partijen in een open, eerlijke en constructieve sfeer. Vandaag diende Van Marwijk zijn ontslag in bij de delegatie van de Voetbalbond. Die werd geleid door directeur betaald voetbal Bert van Oostveen. Bij het laatste gesprek werd de coach vertegenwoordigd door zijn zaakwaarnemer Rob Jansen. Ik heb hevig getwijfeld, zegt hij, maar toch besloten om deze stap te moeten nemen. De KNVB is Van Marwijk bijzonder. Erkentelijk staat er dan verder. Hij heeft uitzonderlijk goed gepresteerd. Met een finale plaats op het WK en een eerste plaats op de FIFA-ranking. Ik kijk persoonlijk met een heel goed gevoel terug op onze samenwerking. Natuurlijk is het spijtig om vroegtijdig afscheid van elkaar te nemen, maar we moeten realistisch zijn. Al dus directeur betaald voetbal, Bert van Oostveen. Laatste zin: de KVB zal op korte termijn op zoek gaan naar een nieuwe bondscoach. Ja, uh, Bas, Bas ja. Tiggeler, eerste reactie van jou. Nou, dat ik niet uh, verrast ben, ook niet op de manier waarop het gaat. Want de KNVB heeft van Marwijk uh, in de gelegenheid gesteld om, als hij dat zou hebben gewild, uh, gewoon te blijven. Omdat dat wel heel raar zou zijn, dat je telkens het contract van iemand verlengt en dan nu zegt, dit, dit, dit was het wel. Dus dat verbaast me niks. Dat hij er zelf mee stopt, verbaast me eerlijk gezegd ook niks omdat ik uh, al wel het gevoel had dat hij, uh, nou ja, de indruk wekte, laat ik het zo zeggen, na alles wat er gebeurd is, niet zo ongelooflijk veel zin meer te hebben om daar nog van alles uit te trekken in de komende jaren. Dus ik had het eerst even wel een heel klein beetje zien aankomen. Uh, je weet nooit hoe het gaat, maar ik ben niet uh, geschokt. Nee, en, en uh, de timing verrast je ook niet, hè? Gewoon na het EK, er zijn evaluaties geweest en uh, hij kiest ervoor om weg te gaan. Heel correct. En dat vind ik heel goed. Want er is wel gezegd van, ja, maar waarom doe je dat dan niet meteen na het toernooi? Nou ja, omdat dat nou weer heel gek is. Dat is ook niet Des van Marwijk's Want die wacht heel rustig af totdat er een mooi moment komt. Dan kun je er nog eens met iemand over praten. Nou ja, twee keer hebben we nu gehoord. Dan kun je ook nog eens even rustig die eigen gedachten erover laten gaan. En dan kun je heel wel overwogen een beslissing nemen. Dat is beter dan in het vuur van de strijd. Nou ja, als dat bij je past, past het bij je. Frank Rijka deed dat hè, na de halve finale in 2000. Die zei een minuut na de wedstrijd, ik stop er maar mee. Dat past niet bij Van Marwijk, dus uh, dat hij het op deze manier doet, dat, uh, nou ja, dat vind ik eerlijk gezegd niet zo gek. Ik ben wel heel benieuwd wie ze dan nu op de korrel hebben, want ja. iedereen heeft toch een tijdje Ronald Koeman geroepen. Maar volgens mij heeft hij nou net vandaag laten weten dat hij er niet zo voor in is. Ja. En, uh, ook, ook nog iets anders. Kijk, hij, hij uh, vertrekt. Er zijn natuurlijk ook overhalen verhalen dat, dat het in de spelersgroep niet boterde. Vind je dat daar ook iets in moet gebeuren of is dat helemaal aan een nieuwe bondscoach? Nou, dat is sowieso aan een nieuwe bondscoach, want die zal zijn eigen gedachten erover hebben. Maar dat er in de spelersgroep van alles niet goed zit... Uh, daar kun je de ogen niet voor sluiten wie er dan ook voor de groep staat. Ik kan me voorstellen dat Van Marwijk was gebleven. Dat hij had gezegd, ik ga wat uh, dingen veranderen en dat doe ik op mijn manier. Dat als er misschien een andere coach komt, dat hij zegt, nou ja, ik zie dat weer op mijn manier, en misschien verschuif ik daar wat nuances in. Maar hm. uh, ja, je zal uh, in die spelersgroep... want dat zit onderling gewoon niet lekker meer... zal je dingen moeten, moeten veranderen, dat kan niet anders. Oké, okay, uh, dankjewel. Uh, Bas Tichelen, voor jouw reacties. Je hebt het allemaal van uh, dichtbij meegemaakt uh, op het EK. Uh, Mark van Hintum zit hier. Uh, Mark, een logische uh, stap van Van Marwijk? Ja, logisch. En de KNVB is natuurlijk stiekem ook heel blij mee hè, dat het zo gaat. Want uh, ze zeggen dan van, ja, we hebben er wel begrip voor. Maar zij weten ook dat de situatie gewoon onhoudbaar was... En dat het beter was voor Van Marwijk om op te stappen. Want de Nederlandse Nederlands dan moeten we met een schone lijn beginnen. En voor jou Edwin? Ja, ik ben ervan overtuigd dat Van Marwijk al ver in de tweede helft tegen Portugal... Uh, de beslissing aan het nemen was, uh, ik ga weg. Toen hadden we het er ook over. Toen zei ik, hij heeft toen geen wissels meer gedaan. Hij heeft gewoon al die spelers... die naar zijn mening, hem ook een beetje hebben laten zitten ja. aan de ene kant... of uh, hebben lopen zeuren dat ze in het team wilden. En ze zeggen van, nou ja, dan uh, drinken jullie deze gifbeker met ja. mij meen, helemaal leeg... tot de negentigste minuut en gaan we allemaal samen, samen af. En het is ook logisch. Ik neem aan, ik denk dat de KVB toch ook wel... als het nodig was, een beetje druk op hem heeft uitgeoefend... met die hele evaluatie natuurlijk. De KVB wil ook niet uh, iemand ontslaan... om dan nog twee jaar een uh, duur contract uh, door te betalen. En ja, als ze gerenoveerd moet worden, dan uh, ook in de spelersgroep... dan kan je altijd beter een nieuwe bondscoach aanstellen. Kan die, uh, die markt met, uh, met opgeheven hoofd uh, uh, bij Zijs naar buiten lopen? Ik vind het vooral, ondanks het feit dat, uh, dat het EK deze verlopen verloop is... Hè, en dat mag hij zich ook aantrekken... vind ik dat hij uh, een fantastische prestatie geleverd heeft. Want als je kijkt naar... Uh, de achterhoede van het Nederlands al twee jaar geleden, maar ook nu op het EK... is het eigenlijk een wonder dat we twee jaar geleden in de finale zijn gekomen. Had niemand verwacht. Had alles te maken ook met de kwaliteiten van de spelers toen in het middenveld. Want die speelden op, op de top van hun kunnen. Ja, en uh, helaas heeft hij toen geen afscheid genomen. Het was fantastisch geweest als hij toen afscheid uh, had genomen. Want dan hadden ze waarschijnlijk uh, nou, een, een prachtig beeldvorm neergezet daar in Zeist. Ja, en nu ja, voelt het toch een beetje als een nederlaag. Goed, Van uh, Marwijk vertrekt dus uh, uh, even heel snel. Um, dan moet je Nieuwe meteen op gaan op praten. Ja. <laughs> even, even snel één naam, Edwin? Uh, ik denk dat co Adriaanse de meest logische zou zijn. Mark? Ik heb echt geen idee, nee. Ik zou gewoon lekker eens een keer een trainer pakken. Zullen we niet eens een buitenlander? Nee. man. Ja. Er is maar één, ooit, nee. ooit één buitenlander met een nationaal team uh, kampioen geworden. Wereld- of uh, Europees kampioen. Dat was uh, Rehago <kwijls> met, uh, met Griekenland. Verder zijn het altijd nationaal. Elk land heeft toch wel liever een, een, uh, uh, iemand van de eigen nationaliteit als bondscoach. Dus Engeland probeerde het met Capello. Ja. Die haakte uh, vlak voor het uh, Ik zeg RNS nooit, af. nooit een buitenlander. Als trainer bij het Nederlands Elftal. Nooit. Waarom niet? Dan ben, je, dan ben je af Die kijkt in ieder geval niet naar al de praatprogramma's. s'avonds. op TV. Die begrijpt hij niet. En dan uh, gaat hij zich ook niet zitten ergeren. Nee, dat is waar. Maar goed. Uh, ja. Maar ik, ik, ik, vind het, uh, ik vind wij brengen gewoon uitstekende Nederlandse trainers voor. Ja. Ook jonge trainers uh, met, met heel veel kwaliteiten. Geeft hij gewoon een kans. Ja, uh, maar, maar het, doet, zegt de ervaring van Basten niet dat je dat niet te jong naar Ja, maar dat, direct, is een, dat is een fout geweest. Omdat hij natuurlijk nog totaal geen ervaring had opgedaan. Dat is een fout geweest van de KNVB om hem aan te stellen. Dat was puur gebaseerd op basis van zijn. Naam. grote speculeren is, uh, is inmiddels begonnen. Ja, dat, uh, dat, is, uh, dat kun je natuurlijk niet voorkomen, Bas. Maar uh, ondertussen loopt nog steeds wel de halve finale van uh, het EK. Hè? Portugal tegen oh ja. Spanje is er al tekening in de strijd. Oh ja, ik ben even naar binnen gelopen wat te gaan bellen. Ja. Nee, ja, ze het ze is 0-0, 30 minuutjes nog. De tekening zit hem er in die zin in dat uh, Spanje, terwijl wij het vrolijk over van Marbeek hebben. Ja, en terecht, want daar ben je Nederland ervoor wel wat sterker geworden. is in de fase van een minuut of tien wat uh, vrije schoppen heeft mogen nemen. Waarvan eentje echt net buiten het strafschopgebied dat leverde Joao Pereira een gele kaart op. Die echt op, dus ongeveer op de lijn van het strafschopgebied een vrije schop... Weggaf aan de Spanjaarden. Maar uiteindelijk kwam die bal niet gevaarlijk op het hoofd van een van de Spanjaarden. Nu Portugal in balbezit. Cristiano Ronaldo, Hugo Almeida. de mensen op wie de Spanjaarden moeten letten. Dan uh, is het Cristiano Ronaldo aan de bal. Die loopt in een soort dribbeltje nu tegen de tegenstander op. En hoewel eigenlijk bij Spanje iedereen zegt was dat nou wel zoveel. Wordt ik denk uiteindelijk Arbeloa voor het zetten van de blok teruggefloten? Die gaat er wel heel lomp voorlopen ineens. En dan is het terecht dat de Turkse scheidsrechter zegt: dat fluit ik ervoor. En dan komt er een vrije schop voor Portugal. Op 19 minuten voor het einde: 0-0 stand. Drie rijden wie hem neemt. Um, Juist. Uh, en die man ligt wel Pepe? op behoorlijke gepaste afstand van Ike Casillas. Pepe heeft inderdaad de bal klaargelegd. Dat heb je goed gezien, Herman. Ja. Maar ik denk niet dat hij gaat schieten. Het zou een <laughs> sensatie zijn. Cristiano Ronaldo heeft nu tegen Pepe gezegd. Weet je, als jij nou even een stukje opzij gaat. dan kan ik de bal nog even goed klaarleggen. Pepe loopt nu zelfs weg, heel plichtbewust. En dan uh, overlegt de scheidsrechter nog even met Cristiano Ronaldo. En uh, zegt hij tegen Cristiano Ronaldo. even wachten tot ik fluit, dan mag het. De aanloop heeft hij inmiddels genomen, de passen uitgeteld. Het is echt ver hoor. Nou ja, hij heeft het ook wel eens gekker gedaan, maar laten we zeggen, een meter of 30. Concentratie op het gezicht bij Cristiano Ronaldo. De Spanjaarden trekken nu letterlijk een muur op zich op de rand van hun eigen strafschopgebied. Casillas weet als geen ander wat er nu kan gebeuren. Want de twee kennen elkaar natuurlijk uit Madrid. Dat zou een sensatie zijn als Cristiano Ronaldo nu weer zou scoren. Zoals hij deed tegen Tsjechië en tegen Nederland. Hij maakte er al drie. Dit toernooi wordt dit nummer vier. Het wordt niet nummer vier, want de bal gaat een metertje, half metertje over het doel van Casillas. Het zijn momenten waarbij je altijd op het puntje van je stoel gaat zitten... omdat je weet dat uh, Cristiano Ronaldo dit als geen ander kan. Hoewel we dan dit toernooi moeten zeggen dat het vizier op dat vlak... nog niet geweldig op scherp staat. Het blijft 0-0 met nog een kleine 20 minuten te gaan in Donetsk. Dankjewel Bas Stichler. We gaan naar Mark Brasser, want die is op Wimbledon in Londen. En Mark, jij kijkt naar Djokovic... Ja, dat is de enige partij, Dionne, die nog aan de gang is. Het dak is vanmiddag dichtgegaan op het centercourt omdat het regende. Het dak is niet meer open gegaan. Nou, dus dan hebben ze licht op het centercourt. En ja. kan er gewoon doorgespeeld worden op de bijbanen. Overal uh, is de play suspended, zoals ze dat zeggen. Maria Sharapova tegen Pironkova. Die partij hebben we ook nog even gevolgd. Een handvol uh, setpoints in de eerste set voor Pironkova. Die benutten ze niet. Ja, toen verloor ze de eerste set in een tiebreak. Staat met 3-1 achter. 3-1 dus in de tweede set in het voordeel van Sharapova. Die de eerste set dus gewonnen heeft. Ja, die wedstrijd is dus afgebroken. Radek Stepanek stond nog te spelen. Petrova, de winnares van Rosmalen, vorige week staat op de baan. Maar ja, die zullen allemaal morgen terug moeten komen om hun partij af te maken. Djokovic, eerste set gewonnen met 6-4. Tweede set heeft hij het lastig hoor. 3-2 kwam hij achter Djokovic. Er kwam een ellenlange game. Uh, 9-10 keer juice, breakpoints voor Harrison. Hij benutte ze niet, het werd 3-3. Ja, en in de game daarna brak Novak Djokovic Harrison. En daardoor staat Djokovic... Djokovic nu op een 5-4 voorsprong. Het is 40-15. Eén puntje nodig nog voor een 2-0 voorsprong is sets. Dit is de Radio 1 Sportzomer met De Dion de Graaf en Herman van der Zand. I feel like there was something missing in mijn day to day life. So I quickly the wardrobe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 right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. don't oh, shut up. lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking to the brick of dawn. Take me wandering through these streets, where bright lights and angels meet. Stone to stone, Zo so oh, in in sweet sunshine. Paolo Nutini was dat, met new shoes. Ja, was uh, tegelijk bij uh, Portugal uh, tegen Spanje. Iedereen loopt nog gewoon op zijn old shoes daar. Ja, ik heb het niet uh, kunnen controleren, maar ik zat na afloop even, even voor je doen. Een kwartiertje <laughs> nog te gaan. 0-0. Portugal-Spanje, het wordt spannender omdat de tijd nou eenmaal zegt dat het spannender wordt naarmate het einde nadert. Zo werkt het nou eenmaal. Dat betekent dat er vroeg of later ook wel mensen met bimbelige knietjes op het veld lopen. Hoewel, de heren zijn wel iets gewend. Spanje zet wel wat aan vind ik. Probeert Portugal terug te duwen op de eigen helft. Portugal komt nu toch wat meer in het spelletje van counteren. Terwijl er nu van afstand geschoten wordt. Maar dat doet Fabregas en die doet het eigenlijk vrij ja, gehaast. Dat hebben we eerder gezien. Dat hebben we vooral aan de andere kant gezien bij Hugo Almeida die dat twee keer in een de minuut deed. Maar nu dus Fabregas die de bal vrij gehaast vanaf een meter of twintig over het doel jaagt van uh, Rui Patricio. Maar om dat nou zeggen, god wat heeft Spanje veel kansen gehad in de tweede helft. Nee, Portugal heeft die vrije schop van Cristiano Ronaldo gehad. Die twee schietkansen van Hugo Almeida, hoewel die ook niet al te groot waren. Maar toch, Spanje heeft daar nauwelijks iets tegenover kunnen zetten. Nog wel altijd meer balbezit, 56 procent. Vertellen ons de statistieken. Maar een aantal doelpogingen... Op een doel of daarnaast, de desnoods. Ligt Portugal toch een beetje voor. Bruno Alves is oppassen geblazen nu. Met, uh, met uh, Fabricas die doorloopt. Maar de verdediger van Portugal is eerder bij de ballen. Met een hoge boog. Komt die bal weer op de Spaanse helft. Sterker nog aan de voeten van de keeper nu. Ike Casillas loopt daar Hugo Almeida door. Casillas met een uh, stiftje bijna. Bedient dan Alba, die zat daar niet op te wachten. Dan gaat de bal via Xabi Alonso terug naar Sergio Ramos. Die zat daar ook niet op te wachten. Dan komt er een vuurpijl die dan door Bruno Alves van Portugal weer de andere kant op wordt gekopt. En dan door Nani moet worden gecontroleerd. Maar dat is zo makkelijk niet. Als je in de tank zit met twee Spanjaarden, dan gaat Nani naar de grond. Is er een overtreding gemaakt. ziet Nani nog wat nabij met Sergio Ramos. En zegt Nani, terwijl de Turkse scheidsrechter gefloten heeft. En Portugal denk ik terecht een vrije schop heeft toegekend. Omdat hij echt wordt weggeduwd en wordt vastgehouden Nani. Probeert hij de scheidsrechter ook nog even duidelijk te maken? Dat hij, zeg maar als de actie al voorbij is, nog een tikkie nakrijgt. En in herhaling blijkt ook wel dat Sergio Ramos nog even met de voet op de heup gaat staan van Nani. Dat is op zijn zachtse zeg niet heel sportief en op zijn zachtse zeg nogal dom. Als je weet dat je bovendien al een gele kaart hebt. Er dus staat bij de Portugezen eentje klaar om in te vallen: dat is Nelson Oliveira, speler van Benfica. Die zal er zo gaan inkomen, maar eerst de vrij schot voor de Portugezen. Nog een minuut of tien. 0-0, nog altijd de stand. Opperste concentratie achterin met de Spanjaarden. Als de bal komt en in de handen komt van de keeper. De vrijschot kwam van Miguel Filoso. Keeper vangt, dat is Casillas zoals u weet. Die gooit ook snel uit naar Navas. Aan de rechterkant, een van de invallers. Die haalt er een ingooi uit. Probeert dat de bal snel in te gooien naar Fabregas. Dat lukt, die wil de bal weer neerleggen voor Navas. Als dat gelukt zou zijn, zou Navas door kunnen lopen naar de Portugese keeper. Maar het lukt niet, want er zit nog een Portugees been tussen. Slotfase na. de 10 minuten nog, plus extra tijd. 0-0, nog altijd de stand... Bij Portugal en Spanje. Ja. Wat, zou er, wat moet er nog gebeuren? Want dit, dit stevend heel erg af op een uh, verlenging. Hè? Ja, het doelpunt vallen zich nee, het maar al, hè, Ja, maar, maar wat, wat, wat, wat, wat kunnen ze uit. nog doen? Nee. Nee, ik denk dat Portugal wel een beetje voorzichtiger wordt. Die, die, die beginnen toch naar te worden. He, van, hey, dan maar via, als het zo niet lukt, dan maar via strafschoppen uh, de, de finale bereiken. Uh, maar het ja, zit een beetje vast. En ik denk dat we de Spanje ook een beetje kunnen zien. Wat eigenlijk bij alle selecties zo is... dat een grote selectie, de houdbaarheidsdatum daarvan... is twee grote toernooien. Er heeft nog nooit een, een land drie grote toernooien achter elkaar gewonnen. Uh, en, en Het zit een beetje een einde aan te komen van het recept van het voetbal. We zijn natuurlijk ook vermoeid na een heel lang seizoen. Uh, maar uiteindelijk moet ook daar vernieuwd uh, gaan worden. En, en uh, Spanje voelt zich niet voor spelers als Xavi... die uh, vier jaar geleden op het EK de grote uitblinken was. Die, die is ook niet op zijn gemak. De Spanje is ook een beetje dezelfde discussie als... Uh, in Nederland moet je eigenlijk met de twee verdedigende middenvelders spelen. Het EK vier jaar geleden was het niet. Hadden ze alleen Senna en daarvoor Chavi en Iniesta. Uh, nu is het altijd met Busquets en Chavi uh, Alonso. Uh, twee iets meer verdedigende middenvelders. En iemand als Chavi voelt ze daar niet lekker, uh, niet lekker bij. Uh, ze kunnen nog altijd winnen, maar het, het, heel overtuigend is het op dit moment van geen van beide kanten niet. Tijd voor tijd. Ja, buiten willen maar niet echt sportzomeren. Maar op Radio 1 zitten we lekker te quizzen. In de tijd voor tijd quiz stellen we iedere dag een vraag... waarbij alles draait om de juiste tijd. Vandaag de vraag in welke minuut van de tweede helft van Portugal-Spanje... wordt de eerste corner genomen. Inmiddels weten we het antwoord op die vraag dat was in de 52e minuut. En maar liefst acht mensen hebben dit juist voorspeld. Maar uh, Dennis Zwanen voorspelde dit als eerste. En hij ontvangt dat prachtige collectors-item. Want dat is het, een officieel tijd voor tijd horloge. En ook de presentatoren van de Radio 1 Sportzomer toen onderling mee in een poeltje. Vandaag was het Jurgen van der Berg die het dichtst bij het juiste antwoord zat. Hij voorspelde tot op de minuut precies. Gefeliciteerd oh. Jurgen, ik weet dat je luistert. Drie presentatoren zaten er slechts een minuut naast. Wie zijn dat, uh, Dionen? Uh, Willemijn Veenhoven, Robert Meder ja, en één ja. minuut ernaast Herman van der Zand. Oh. Uh, goed, morgen natuurlijk opnieuw kans op zo'n prachtig tijd-voor-tijd -tijd horloge. De vraag gaat dan over de tweede kwartfinale... die tussen Duitsland en Italië. In welke minuut van de wedstrijd gaat de eerste reservespeler zich warm lopen? Ja, uh, doe mee. Uh, ga naar Radio 1.nl en win dat horloge. We gaan snel weer naar de wedstrijd. Bas hoe lang hebben ze nog om in de reguliere speeltijd te scoren? Een minuut of zeven, nog altijd 0-0 en opnieuw een vrij schot voor Portugal. Cristiano Ronaldo weer achter de bal. Afstand vergelijkbaar met waar hij een minuut of tien geleden lag. Toen ging de bal over en nu gaat de bal in de muur. En wordt die verrichting veranderd en blijft hij dan eigenlijk liggen. En is die bal blijkbaar in de muur geraakt door Arbeloa met de hand. En krijgt Arbeloa daarvoor geel. En mag Cristiano Ronaldo het nog een keer proberen. En op zich is dat niet zo erg, maar het is wel wat dichterbij. En dan wordt het gevaarlijker ook. Wat zegt de herhaling? De herhaling zegt dat Arbeloa inderdaad springt. Zijn handen bij elkaar heeft, maar wel zeg maar voor zijn... Als een soort masker voor zijn gezicht houdt, maar wel zo ver van zijn lichaam... dat de scheidsrechter gelijk heeft door te zeggen... ja, als je dat doet, loop je het risico dat die bal er tegenaan komt. En dat gebeurde. Een herkansing voor Cristiano Ronaldo, maar nu dus nog maar op dik 20 meter van het doel. En Arbeloa die wel eens uit zijn hoofd zal laten om nu de bal weer met de handen op te vangen. Nu heeft Spanje een probleem. Zes minuten nog en seconde plus extra tijd. 25 meter, zeg. Van het doel. Cristiano Ronaldo staat al in trance bijna te wachten... totdat het fluitje van de Turkse scheidsrechter klinkt. En hij mag gaan vuren. Dat doen ze de derde keer deze wedstrijd. En dit keer gaat de bal er weer niet in. Want hij schiet hem weer over. Het wordt er niet beter op. Ik heb het gezegd. Hij heeft uh, dit seizoen... Nou, ik weet niet hoe vaak bij Madrid laten zien... dat hij dit kunstje als geen ander beheerst. Maar op dit toernooi wil dat nog niet zo vlotten. En heeft hij uh, zijn momenten en zijn wedstrijden natuurlijk uitstekend gehad. En zijn goals ook. Maar niet... Met zijn specialisme, want uh, telkens is het net niet goed genoeg. Spanje haalt opgelucht adem, mag ik aannemen. Nog zes minuten en het blijft dus voorlopig 0-0. En wie weet wordt het inderdaad nog best een lange avond. Ja, Mark van Hintem. stel dat het verlengen wordt. Er wordt over de fitheid van Spanje veel gesproken. Ze hebben veel wedstrijden gehad, lange wedstrijden gespeeld. Welke team acht jij fitter in die verlenging? Portugal. Ja, en het heeft niet zozeer te maken met dit toernooi. Maar ik vond sowieso, wat Edwin net ook al zegt... Dat met name de spelers van Barcelona, als je kijkt ook naar Xavi en Iniesta... Euh, ...eigenlijk ook niet zichtbaar zijn geweest, dit toernooi. Ze zijn lang niet zo dominant als ze bij Barcelona waren. En die hebben natuurlijk ook een enorm zwaar seizoen achter de rug. Dat geldt voor de meeste spelers. Maar ik vind Portugal gewoon fysiek sterker. Ze hebben ook meer body op het veld. En uh, ja, zo gauw het aankomt op uh, fysiek spel, uh, kopduels en dat soort zaken en duelkracht... zijn de Portugezen gewoon in het voordeel. En de Spanjaarden zijn niet bij machtig om het positiespel te spelen zoals ze dat normaal doen. Ja, je ziet ook dat het, het wordt uh, fysieker hè, naar, naar het einde toe. Hè. En Dat is ook wel een speltje dat de Portugezen wel Ja, dat willen ze juist. Hè. Dat, uh, daar is uh, de hele tactiek op afgestemd om uh, te zorgen dat ze in de duels komen met de Spanjaarden. Ja, ja, ze zijn absoluut niet in, meer in de buurt van het Laten komen. Je ziet al die overtredingen net over, net over de middenlijn. Na een hele rustige eerste helft trouwens. Ja, en, en, vallen misschien... nou flink wat kaarten. Ja. ja, toen Pep pas zijn tweede overtreding van het hele toernooi maakte gelijk een gele kaart. Mm -hmm. Wat de meeste vrezen dat hij af en toe kortsluiting heeft in zijn hoofd, zeggen ze dan. Dat hij gekke dingen kan gaan doen. Ja. Dat is nog niet gebeurd, maar uh, ik denk dat, uh, dat we wel spelen met twee gele kaarten gaat eindigen. en Dus het veld half moet. Ja, Bas, zit dat erin? Nou, de laatste vier van de Portugezen. De vier verdedigers hebben in ieder geval allemaal geel. Dus als Spanje nog aanzet, zou dat maar zo kunnen. Het is 0-0, handvol minuten nog. Er wordt gewisseld aan de kant van Spanje. Xavi gaat naar de kant. Dan zou je bijna zeggen, dan moet dat te maken hebben met vermoeidheid... of met andere lichamelijke ongemakken. Want dat is toch geen speler die er zomaar uit had, lijkt mij. Pedro komt er voor hem in. Dat betekent dat Fabregas normaal gesproken... Dat vul ik dan maar even denkend in een kleine linie zakt... Want Pedro zal toch niet op het middenveld gaan spelen. Mag je aannemen. Maar Xavi naar de kant. En Pedro van Barcelona dus ook voor hem in het elftal voor de laatste minuten van deze wedstrijd. Portugal komt nog een keer. Ongelukkig uitverdediger van Spanje loopt net goed af. Ja, hoewel Casillas krijgt de bal nadat hij door Jordi Alba verkeerd wordt verwerkt. Die schiet hem eigenlijk tegen zichzelf op. Ongelukkig voor zijn voeten. En trapt hem dan maar blind weg. En omdat de paniek eigenlijk niet ophoudt bij Spanje. Is het Xavi Alonso die dan halfweg zijn eigen helft onder druk nog van Joao Pereira. Een ingooi moet weggeven aan de Portugezen. Een minuut of drie nog te gaan. Portugal durft nog wel. We hebben het eerder over gehad en jullie in de studio ook. Want Portugal heeft natuurlijk wel twee dagen meer rust gehad in aanloop naar deze wedstrijd dan Spanje. Dat zou best nog zijn vruchten kunnen afwerpen. Zou het uitdraaien op een verlenging. Spanje bovendien door zijn drie wissels heen nu. Portugal zou nog twee keer mogen wisselen. Zou het daar zin in hebben. Balbezit voor Navas. Een van die invallers aan de Spaanse kant. Die loopt de verkeerde kant op en paast dan. En die bal lijkt me net te scherp Of wordt hij binnengehouden? Nee, die is net te scherp. Hij kan uh, niet worden binnengehouden door de Spanjaarden. Arbeloa wilde dat wel doen, maar er komt een ingooi voor Portugal. Slotfase van de wedstrijd en nog altijd geen goals in Donetsk. Ja, straks uh, praten we hier in de studio uh, verder over het vertrek van Bert van Marwijk... vanavond als uh, bondscoach bij de KNVB. Hij heeft uh, vandaag zijn ontslag ingediend. Eerst gaan we naar de hoofdwinder van het nieuws, Kees Groot. Ja, Pert van Marwijk, stop direct. Per direct als bondscoach van het Nederlands elftal... dat heeft de KNVB bekendgemaakt. Van Marwijk nam zelf het initiatief om met de voetbalbond te gaan praten. Hij zegt lang getwijfeld te hebben over zijn besluit. Het vertrek van Van Marwijk komt kort na de uitschakeling van Oranje... in de groepsfase van het EK. Twee jaar geleden haalde Van Marwijk met Oranje... nog de finale van het WK in Zuid-Afrika. In Sittard hebben tussen de vijf en zesduizend mensen meegelopen... in een stille tocht voor de doodgeslagen Glenn van Haan...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 De voorzitter van de club dacht met de miljoenen van de Scheiks degradatie uit de hoogste divisie te kunnen voorkomen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met natuurlijk straks meer over het vertrek van Bert van Marwijk als bondscoach. En natuurlijk onze Radio 1 Sportzomer-fragmenten-top 5. En nu snel naar Portugal tegen Spanje. Laatste minuut loopt. 0-0. Vrij schop voor Spanje. Xabi Alonso achter de bal. Degene die nu scoort mag je vanuit gaan. Meldt zich in de finale. Maar zover is het natuurlijk nog niet. Nani eh, construeert een eenmansmuur, daarbij je dan vrij snel uit normaal gesproken, weinig specie nodig. En de voorzet van eh, Xabi Alonso gaat dan nu komen. Balko bij de tweede paal wordt weggekoppeld door Bruno Alves. Daarmee is Portugal uit de zorg als Nani de bal nog kan opvangen ook. En meteen een koude kan inluiden, want nu kan het aan de andere kant plotseling ook. Als Raúl Morelis de bal krijgt en Cristiano Ronaldo op volle snelheid ligt aan de rechterkant. Dus ook Nani mee de bal gaat naar Ronaldo Ranzasogmit, die schiet ongelooflijk zwak over. Dit was de kans voor Portugal notabene uit de tegenstoot. Ingeleid door Rui Patricio. En uh, ja, nou moet je het als je het wil doen, goed doen. En secuur. Vier mensen van Portugal waren er mee naar voren. En eigenlijk had Spanje er maar drie mee terug. En als je het dan zo uh, ja, gehaast doet, dat worden ze dus al wat vaker gevallen vanavond. Zoals als Cristiano Ronaldo het hier doet, die wil te graag. Onder druk nog van Piqué die mee komt verdedigen. Die ziet hij wel uit zijn ooghoeken opkomen duiken. En denkt nu moet ik maar schieten. Schiet hij zeker anderhalf, twee meter over het doel van uh, Casillas. Dat was niet best. Daar had uh, Portugal zichzelf een dienst kunnen bewijzen. Door deze wedstrijd in de slotseconde toch nog naar ze toe te trekken. Maar het blijft 0-0. En we zitten inmiddels in de extra tijd. Drie minuten zal de extra tijd bedragen. Daarvan is uh, inmiddels al een halve minuut verstreken. Dus nog 2,5 minuten gaan. Terwijl het balbezit voor uh, Spanje is. Via de mensen achterin Sergio Ramos. Zet Ramos paast. Dan komt die bal voor de voeten van Fabregas. Navas loopt. Schitterend paasje binnendoor. Maar nog net de tackle van Coentrouw. Om te voorkomen dat de bal in de loop van Navas de invallen van Sevilla komt. Goeie ingreep. En dat levert Spanje zelfs niet eens een hoekschop op. Maar een ingooi dat die bal voor Portugal net aan de goede kant van de kornervlag blijft. Maar wel dus nu veel Spanjaarden diep op de helft van de Portugezen. Bal verliezen de kleine ruimte. Bruno Alves geeft de bal een slinger naar voren. Het hoofd van de Spanjaarden opnieuw. Iniesta aan de bal. Xabi Alonso terug naar Iniesta. Zou hij kunnen schieten? 25 meter. Fabregas om nu. Waar eigenlijk bij Portugal iedereen zich terugtrekt rond het eigen strafselgebied. Gaat de bal naar de buitenkant. Naar nou, Vas weer. Die invaller die er buitenom probeert te gaan bij Co Trouw. Een schijnbeweging. Dat toch buitenom. En dan ligt als de paas komt inderdaad Co Trouw in de weg. Maar levert dat Spanje... Dus wel een hoekschop op. En dat zou zo diep in die extra tijd, want anderhalve minuut inmiddels verstreken van de drie minuten... wel eens een hoekschop met grote gevolgen kunnen zijn. Bij Portugal alle hens aan dek, alsof het de kapitein zelf is, zegt Rui Patricio nu wie waar moet staan. Dat is nou ook wat de keepers doen. Portugal verdedigt in zone, zoals dat heet. Iedereen heeft zijn eigen gebiedje. De Spanjaarden komen vanaf de rand van het straftochtgebied nu instormen. We hebben dat eerder gezegd, veel lengte zit er niet meer in, behalve dan misschien bij Piqué... En ook eh, Busquets, natuurlijk niet de allerkleinste. Daar zullen ze bij Portugal op letten. Maar de paas is veel te hard en veel te ver. Komt helemaal aan de andere kant van het veld bij Iniesta terecht. Die dan niet ieder geval tevreden is dat hij de bal in de ploeg zou houden. Speelt hem terug richting de middenlijn. Via Alba gaat de bal dan zelfs helemaal terug naar Iker Casillas. En dan heeft het er alle schijn van dat eh, de ploegen de indruk wekken dat ze het eigenlijk wel prima vinden zo. Portugal 0, Spanje 0. En dan maar twee keer een kwartier verlengen. En wie weet nog meer. Dan hebben we in ieder geval de tijd om weer wat te herorganiseren en hergroeperen. En dan zien we het wel. Beter dan de loterij die zo in de slotfase van zo'n wedstrijd als nu ontstaat. Of durft er toch nog één. En zou dat dan Portugal zijn? Filoso verspeelt de bal in de drukte. Gaat er dan hard in. Gaat er heel hard in in het duel met Alba. Krijgt daarvoor de gele kaart. Biedt nog zijn verontschuldigingen aan ook. Maar daarvoor is het dan in de ogen van de Turkse scheidsrechter te laat. Want hij is dan de volgende die op de bol wordt geslingerd. Zo heeft deze wedstrijd toch al acht gele kaarten. En ik heb het eerlijk gezegd niet helemaal bijgehouden, maar ik denk dat zeker zeven van die acht gele kaarten in de tweede helft zijn gevallen. Waar het na mate de wedstrijd vorderde wat gemener, feller en agressiever werd. De drie minuten extra tijd zitten er nu op. Maar na dit moment met de overtreding van Miguel Veloso zal de wedstrijd vermoedelijk nog wel even doorduren. Nee, het is klaar, zegt de scheidsrechter. Goed, nou dan weten we waar we aan toe zijn in Donetsk. 90 minuten voetbal plus extra tijd hebben geen goal opgeleverd. Portugal en Spanje gaan verlengen. Geeft ons hier even de tijd om te gaan uh, verder praten over Bert van Marwijk. U hoorde het al eerder. Hij heeft ontslag genomen als bondscoach van Oranje. Vier jaar was hij de baas van het Nederlands Elftal. Tijd voor een terugblik op die vier jaar. Dames en heren, goedenavond. Hij wil er nog niet echt over praten, maar hij wordt het wel. Bert van Marwijk volgt na het EK Marco van op als bondscoach van Oranje. Ruim voordat het Europees kampioenschap in Oostenrijk en Zwitserland zou beginnen... stelde de KNVB Bert van Marwijk aan als opvolger van Marco van Basten. De eerste klus voor Bert van Marwijk als bondscoach... was de oefeninterland tegen Rusland, die in 1-1 eindigde. Oh, je plotseling vrij. Bal smoort. En wordt er door door Heitinga van binnen ingeschoten. Bal keuggen de voeten van de tegenstander aan. Verpersi krijgt nog een kans en draait de bal in de hoek. En hij zit erin. Oranje staat op 1-0. Een maand later volgde een nederlaag tegen Australië, thuis in Eindhoven. Voor Van Marwijk een teleurstellende ervaring, maar wel leerzaam. Dat bleek ook wel, want de volgende nederlaag was pas twee jaar later 26 interlands verder. De kwalificatie voor het WK in Zuid-Afrika verliep vlekkeloos, met alleen maar overwinningen. De loting voor het eindtoernooi koppelde Oranje aan Denemarken, Japan en Cameroen. Er wordt doorgekopt en daar gaat hij. Hij zit erin! Het is Sneijder! Hij zit erin! Sneijder kopt! Hij is 22 centimeter groot, maar hij komt er gewoon bij! Het is Sneijder, scoort! Het WK werd een zegetocht die pas op de laatste dag eindigde. In de finale was Spanje in de verlenging de meerdere. Torres geeft de bal voor, Iniesta staat buitenspel, wordt niet voorgevlacht. Fabricas, Iniesta staat nog een keer buitenspel. Het is 100% buitenspel en hij gaat erin! Spanje gaat hem! Het succes bij het WK werd ook het succes van Bert van Marwijk. Het leverde hem een koninklijke onderscheiding op en diverse andere prijzen. Met trots, dames en heren, de winnaar coach van het jaar 2010 is geworden Bert van Marwijk. Nadat hij werd verkozen tot coach van het jaar, ontving hij ook de Machiavelli prijs... voor zijn uitzonderlijke communicatieve kwaliteiten. Het was voor het eerst dat deze onderscheiding werd toegekend aan iemand uit de sport. En misschien uh, realiseren veel meer mensen zich nu dat uh, sport uh, veel belangrijker is nog als dat misschien heel veel mensen denken. Ik heb nog nooit uh, in een team uh, uh, problemen gehad door bijvoorbeeld uh, uh, uh, verschillende culturen. Uh, de, de, daar wordt veel sneller over een aantal zaken heen gestapt... en men gaat heel spontaan met elkaar om. Ondertussen verliep de kwalificatie voor het Europees kampioenschap voorspoedig. Opnieuw werd de ene na de andere overwinning geboekt... met als hoogtepunt de recordscoren tegen het kleine San Marino. De duo loopt gewoon de 16 meter binnen. Wijnaldum voor de elf? Ja, Wijnaldum voor de elf. <tie> Oranje plaatste zich eenvoudig als groepswinnaar voor het EK. Alleen de laatste groepswedstrijd werd verloren. Het is Toyfonen die scoort... En binnen twee minuten is het van 1-2, 3-2 geworden. Wat een kankjoreme wedstrijd is dit. De nederlaag tegen Zweden was het eerste basje... in het succesvolle Oranje onder het bed Van Marwijk. Er volgde dat jaar nog een gelijkspeel tegen Zwitserland... en een forse nederlaag tegen de Duitsers, allebei in oefeninterlands. Desondanks verlengde de KNVB het contract met Van Marwijk tot 2016... Volgens hemzelf geen verrassende keuze. KVB wilde graag uh, continuïteit. En er is rust 100 zelf al. Dat snap ik heel goed. En, uh, en ik voel me op mijn gemak. Dus ik zou niet weten waarom niet. De loting voor het EK bracht Nederland in een zware poel. Met Denemarken, Portugal en. Germany. Germany. Germany. Toen de voorbereiding begon, kwamen ook de twijfels. Problemen waren er bij de invulling van de linksbackpositie En ook de keuze voor de spits riep discussies op. Ook de oefenwedstrijden verliepen niet voorspoedig. Nederlagen tegen Bayern München en Bulgarije werden nog wel enigszins weggepoetst met overwinningen op Sloakije en Noord-Ierland. Paulsen, nog een versnelling. Van de Wiel moet ingrijpen. Dat doet hij eigenlijk maar half. Komt de bal voor de voeten van Cronelia. Cronelia, schitterende actie. En, en, en, 1-0 oh. Denemarken. Want hij schiet de bal tussen de benen van Stekelburg door. In Oekraïne ging het mis. Alle poolwedstrijden werden verloren en toonden aan dat Oranje op vele fronten faalde. Dit is uh, de oefening normaal gesproken, want er wordt veel gelopen tot de van de voeten van Ronaldo. En dan gaat hij, Ronaldo, tik 2-1. Het is dus gedaan, we liggen eruit. Na de nederlaag tegen Portugal werd duidelijk dat de sfeer in het Nederlandse helftal erg te wensen overliet. Toch sprak de bondscoach een half jaar eerder zijn vertrouwen uit in zijn ploeg. Volgens hem was het nog meer een eenheid geworden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 is onzeker. Sportief gezien werd het EK van Oranje een grote teleurstelling. Voor Bert van Marwijk was het aanleiding om te stoppen als bondscoach. En Bert van Marwijk heeft dus gezegd... ik heb hevig getwijfeld, maar toch besloten om deze stap te moeten nemen. We gaan naar de wedstrijd, naar de eerste halve finale van het Europese kampioenschap. Portugal tegen Spanje. De verlenging is begonnen. Bas Tichler. Nog altijd wachten op goals, want die zijn er nog niet geweest. Spanje heeft afgetrapt. Navas is weggestuurd aan de rechterkant van het veld. En de bal komt voor. Daar zat uh, Fabricas nog dichtbij. Het zou toch wat zijn. Dat je 90 minuten lang ploetert in de buurt van het doel van tegenstander te komen. Dat dan de verlenging begon is dat hij er binnen 10 seconden in ligt. Als Fabricas een stapje eerder is, was het nog gelukt ook. Portugal lijkt er wat van geschrokken zelfs. Want uh, verspeelt de bal 10 meter buiten het eigen strafzoengebied. Zodat Spanje via Iniesta en Alba opnieuw komt. Voorzet vanaf de linkerkant? Nee. Want de bal... Komt, uh, denk ik, tegen de voeten van Joao Moutinho aan die mee verdedigt. En dat levert Spanje dan een ingooi op. De ingooi is inmiddels genomen via Pedro. Die daar uh, als invaller nu natuurlijk ook staat. Wil combineren met Alba. Dat lukt niet. Want uh, daar is buitenspel geconstateerd, omdat de combinatie wel aardig was. Maar de Portugezen een klein stapje naar voren deden en de Spanjaarden erin stonken, zogezegd. Een minuut is er opgesnoept alweer van de verlenging. Dat betekent dat we er nog 29 hebben te gaan. En wie weet draait het vanavond allemaal wel uit op strafschoppen bij Portugal en Spanje. Voorlopig 0-0. Ja, uh, strafschoppen worden het zeker niet bij jou, en Mark Brassen. Maar wordt het ook wel een lange, een lange wedstrijd De Wimbledon met Djokovic? Nou, Djokovic 2-0 voor in sets. Tweemaal 6-4. In beide sets zat hij aan één break genoeg. Derde set, zeven games gespeeld. 4-3 in het voordeel van Ryan Harrison. Nog geen breaks. Het is mooi om te zien dat die jonge Amerikaan... zich ja, niet, uh, niet uit het veld geslagen is door die 2-0 achterstand in sets. Hij blijft het gewoon proberen. Blijft zijn spel spelen. Blijft agressief spelen. Goed serveren vooral. En hij zit nog altijd in die derde set. 4-3 staat hij dus voor Ryan Harrison. 2-0 in sets in het voordeel van de titelverdediger Novak Djokovic. Ja, en het, uh, de wedstrijd die nu aan de gang is dus, uh, tussen, uh, tussen Portugal en uh, Spanje... die in de verlenging zit. Die wedstrijd maken we natuurlijk helemaal af hier in de Radio 1 Sportzomer. Als de wedstrijd voorbij is, dan begint het oog op morgen. Dus dat is iets later vanavond. Dan gaan we even kijken bij uh, Bas Tichelaar bij die wedstrijd. Want er moet toch echt gescoord gaan worden. Anders gaan we gewoon op strafschoppen af. En dat zal Casillas misschien best wel prettig vinden... Ja. Denk ik zomaar. Die is overigens. Uh, hij kan op weg zijn naar zijn 100ste zegen in, uh, als international. Uh, dat zou prachtig zijn. Maar Rui Patricio vindt het misschien ook wel prettig. Strafschoppen eigenlijk. Bas Tichler. Patricio heeft volgens mij de laatste 10 strafschoppen die, die hij uh, tegenkreeg, drie gestopt. Dat is toch niet zo'n slecht percentage, nee. dacht ik. Van Casillas weet ik het even gezegd niet helemaal. Dat heb ik vast ergens opgeschreven, maar dat zoeken we dan nog even op. Of het zover komt, dat is afwachten geblazen. 2,5 minuten zijn we onderweg in de verlenging. De stand nog altijd 0-0. En je zegt dat terecht, het zou als Spanje wint de honderdste zege zijn van Iker Casillas. Inmiddels, ik geloof in 137ste Interland die die speelt. De eerste speler die ooit erin slaagt om dan met zijn land 100 keer te winnen. Dat is uniek, maar zover is het nog niet. Want uh, wie weet heeft Portugal wel de avond waar het... Al zo lang op wacht. Drie minuten gespeeld in de verlenging. 0-0 de stand. João Moutinho die een bal probeert voor te zetten. Maar zijn been zo hoog heeft dat hij nou ja, wel bijna de bal raakt. Maar er ook bijna zijn tegenstander. Hij biedt zijn verontschuldigingen aan aan Sergio Ramos. Die vind ik wel vrij theatraal naar de grond gaat. Alsof hij onthoofd is door de middenvelden van de Portugezen. Nou, daar was geen sprake van. Hij wordt heel lichtjes tegen de bovenarm geraakt. En stort dan ter aarde met de handen tegen het gezicht. Alsof er... Vier artsen en drie chirurgen aan te pas moeten komen... om dat weer een beetje ordentelijk aan elkaar te naaien. Nou, het hoort er allemaal een beetje bij. Zo schijnen voetballers over het algemeen ongelooflijk van toneelspelen te houden. Kortom, dat weten we allemaal al. Iker Garcia heeft de vrije schop, want dat was het uiteraard wel genomen. Die komt op het hoofd van Pepe terecht. Die kopt de bal over de zijlijn, onbedoeld. Had hem eigenlijk in de buurt nog willen koppen van mensen voorin... maar dat lukt niet. Aan de linkerkant van het veld gaat... Uh... Alba dan een ingooi nemen voor de Spaanse ploeg. En wie biedt zich dan eigenlijk aan? Nou dat is dan Fabregas die zich even laat zakken Het punt van de aanval. Iniesta die natuurlijk naar de entree van uh, Pedro weer middenvelder geworden is. Wil nu Pedro wegsturen. Dat is dan doorzien door Pepe. Die schuift de bal terug naar Rui Patricio, de Portugese keeper. Die trapt de bal wel ver naar voren maar niet bij een medespeler. Wel voor de voeten van Piqué. En Piqué die op zijn helft staat heeft in de middencirkel gezien dat er wat ruimte ligt bij Busquets. Die de bal breed geeft aan Xabi Alonso. Xabi Alonso aan de linkerkant. goede bal zegt. Binnendoor in één keer in de loop mee van Pedro. Pedro zoekt zijn tegenstander Joao Pereira op. Maar die blijft heel cool naar de bal kijken. Dan geeft Pedro geen kans. Het uitverdedigen van de Portugezen. Het gebeurt in de vijfde minuut van deze verlenging. Want daar zijn we dus aanbeland in Donetsk. Portugal en Spanje nog altijd geen goals. Nog een hele tijd door. La Bamba uitvoering in 1987 van Los Lobos. Dan moet je behoorlijk gitaar voor kunnen spelen, nietwaar, Bostigner? Jazeker. Uh, er zijn er maar heel weinig die dat zo goed kunnen, weet ik uit ervaring. 7,5 <laughs> minuten gespeeld in de eerste helft van de verlenging. Portugal-Spanje, 0-0. Balverlies, Spanje. Cristiano Ronaldo weg vanaf de linkerkant. Maar daar is een uh, tackle en dat is een goede tackle op de bal van Piqué. trouw zorgt er wel voor dat de aanval van de Portugezen nog in leven is. Nou ja. Ook weer niet al te lang, want hij loopt de bal een beetje dommig over de zijlijn. Onder druk nog van Navas, die keurig mee verdedigt. En daar kan Arbeloa aan ingooi nemen. Dat doet hij naar Busquets. Busquets tilt de bal eigenlijk tussen twee Portugezen door in de loop mee van Fabregas. Maar die kan er net niet bij komen. Portugal neemt er over. Via Coentrouw, Cristiano Ronaldo langs zijn tegenstander, maar niet langs de tweede. Piqué, die hem dan de bal ontfutselt, maar zichzelf dan eigenlijk opsluit bij de cornervlag met Ronaldo in zijn rug. Spanjaren komen er niet uit. Leiden balverlies. Filoso paast de bal op de rand van het stafelgebied. Maar daar staat dan net van Portugal niemand. En dan kan Spanje uitbreken. En wie weet ligt daar dan eindelijk de ruimte waar Spanje op wacht. Acht minuten ruim onderweg in de verlenging. 0-0, nog altijd de stand. De bal van de rechterkant naar de linkerkant. Waar moet de ruimte zijn? Bij Pedro wellicht die een actie maakt. De voorzet zou kunnen komen. Daar staat Iniesta voor het doel. Maar dan komt de bal eigenlijk nooit. Die wordt door Pepe weggekopt. Fel er blijven er weer wat geblesseerd liggen. Bruno Alves kan uitverdedigen. Van Spanje is er eentje achtergebleven in het strafgebied. De Spanjaarden wijzen ook nu en zeggen speel de bal maar even buiten. En dan kunnen we kijken hoe het met de slachtoffers gaat. Scheidsrechter Sakir zegt dat er ook nu iemand uh, het veld in mag komen. Ik denk dat Pedro is die daar geblesseerd ligt na het duel met uh, een van de Portugese verdedigers. Het gebeurt allemaal in de negende minuut van de verlenging. 0-0 nog altijd. Nou, we naar Mark Brasser, naar de partij van Djokovic. Bijna klaar Mark Brasser. Bijna klaar inderdaad. Djokovic pakte de break bij 4-4 in de derde set. De eerste twee sets had hij ook al beslist met één break. Ook die sets eindigden in 6-4 of ook. Deze set moet hij natuurlijk nog wel eventjes uitmaken. En daar heeft hij toch nog wel wat problemen mee. Omdat Ryan Harrison een beetje bank speelt. Die neemt wat risico bij zijn return. Djokovic op dertig gelijk heeft dus twee punten nodig. Ja, Djokovic die het niet heel veel langer wil maken, denk ik dan deze drie sets. Het is natuurlijk... Al, al laat. Het loopt tegen Tine in Londen. Het is natuurlijk al veel, langer, veel later dan dat hij verwacht had. Komt natuurlijk allemaal door de regen ook vanmiddag en die onderbreking waar toch ook het Court wel last van heeft gehad. En door die enorm lange vrouwenpartij die er ook nog gespeeld is door Pastsek en Caroline Wozniacki. Een partij die afgemaakt moest worden maar die heel erg lang duurde. Een lange drie setten werd eerder Vers Van Djokovic is goed. Oeh, dan pakt hij de volley een beetje nonchalant op de achterlijn. Mist hij hem. Ja, en dan leeft Ryan Harrison nog het eerste de matchpoint is niet besteed aan Novak Djokovic. Het is uh, 40 gelijk. Portugal-Spanje uh, is ook nog niet afgelopen Bas 11 Elfde minuut loopt van de verlenging. Pedro is uh, opgelat. Dat is voor Spanje goed nieuws. Want uh, de ploeg heeft al drie keer gewisseld. Pedro zelf notabene was een van de invallers. Na de botsing met Pepe is hij wel even verzorgd langs de kant. Was even nog bang dat hij zijn sleutelbeen zou hebben gebroken. Want zo liep hij er een beetje bij. Maar blijkbaar valt het allemaal wel mee. En hij is teruggekomen in het elftal. 0-0. Portugal-Spanje nog altijd. Inmiddels dus 101 minuten onderweg. In deze wedstrijd waarin Spanje nu de bal heeft. Via de rechterkant, via Arbeloa. Navas wil de bal wel. Arbeloa loopt door. Die heeft de energie nog. Dan uh, moet Navas weer aangespeeld worden langs de zijlijn. Dan komt de voorzet van Navas. Die dan via het been van ik denk Coëntrouw over de achterlijn verdwijnt. Negraat Mereilis is het die meegelopen is. En dat levert dan Spanje weer een hoekschop op. Nou krijgt Spanje langzaam maar zeker dus wel ook op dat vlak wat de overhand. Nadat Portugal... In hoekschoppen, wat het waard is, lange tijd voorstond. Als je dat zo mag zeggen, komt Porto of Spanje nu wat dichterbij. En zijn dat dus allemaal hoekschoppen van, laten we zeggen, de laatste 10, 20 minuten. En dat zijn dus momenten die beslissend zouden kunnen zijn in deze wedstrijd. 11 minuten en 15 seconden gespeeld in de eerste helft van de verlenging. Nog altijd geen goals. Fabregas achter de bal, die heeft hem kort genomen. Dan moet Navas een voorzet geven. Ja, dat doet hij wel. Maar die bal stuit het opnieuw via het lichaam van een van de Portugezen af. En dat betekent dat er een uh, nieuwe hoekschop gaat komen voor Spanje. En die hoekschop gaat dan opnieuw genomen worden door Fabregas. Fabregas die Iniesta dichtbij zich heeft. Die krijgt ook nu de bal. Iniesta, terwijl Fabregas nu bij de bal wegloopt. Iniesta. Nog altijd dreigen, dreigen, dreigen. Loopt wat naar binnen. Er staan er van Spanje nu vier te wachten totdat er iets gebeuren gaat. Navas loopt er nu buiten omlangs, maar Iniesta blijft aan de bal. Een voorzet geven wil hij niet. Combineren wil hij wel, dan verspeelt hij de bal. En komt er een koude van de Portugezen. Cristiano Ronaldo op volle snelheid. Daar zal er de bal naartoe moeten, maar die gaat daar niet naartoe. Ze willen het door het centrum doen en de bal is door de Spanjaan alweer heroverd. En teruggespeeld naar Iker Casillas. Nog drie minuten in de verlenging 0-0. Mark Brasser, hij speelde net een beetje nonchalant, maar hij is nu wel door ik hè Novak Djokovic. Hij is door inderdaad, Dionne, naar de derde ronde. Drie maal 6-4 in het voordeel van de titelverdediger. Eén statistiekje wil ik jullie even meegeven. Ryan Harrison, zes breakpoints gehad. Hij heeft er niet één benut, alle zes weggewerkt door Novak Djokovic. Djokovic op zijn beurt krijgt drie breakpoints en hij benut ze alle drie. Grote klasse, anders kun je het niet omschrijven. Dit is het verschil tussen een topspeler als Novak Djokovic en een speler die daar ver achter staat. Novak Djokovic, drie maal 6-4. Goede overwinning opnieuw op Ryan Harrison. Novak Djokovic dus door naar de derde ronde op Wimbledon. Ja, uh, op Wimbledon uh, zijn ze klaar, Bos. Bij jou gaan ze nog even door. Zo is het. Eerste helft van de verlenging loopt nog altijd nog een minuut of twee. Spanje valt wel aan. Spanje doet dat met veel mensen. Naar vast daar komt de schietkans. Die schiet hem uh, uit een weliswaar moeilijke hoek. Nou ja, niet eens over. Die bal blijft nog binnen zelfs. Hij raakt hem zo verkeerd dat aan de andere kant Pedro er nog mee vandoor kan. Die is met een hoogstandje wel twee tegenstanders kwijt. Maar heeft dan wel hulp nodig van ploegenoten. Xabi Alonso zou hij dan weer... Terwijl de bal aan de zijkant komt. Er een voorzet komt. Iniesta. Wat een kans. En wat een redding ook van Rui Patricio. Die de bal van heel dichtbij. Ja, zwak geschoten hoor. Door Iniesta. Had hij dat in 2010 maar gedaan. Maar toen schoot hij hem wel goed. En uiteindelijk Patricio die kan redden. Het levert wel weer een hoekschop op voor Spanje. Dat dus sterker wordt. En dus nu ook gevaarlijker. Fabricas voorzet. Die bal wordt verrichting veranderd. Dan moet Rui Patricio de keeper naartoe. En dat doet hij dan naar behoren. Maar wat een kans voor Iniesta, die de bal die vanaf de linkerkant komt... eigenlijk voor het inteken heeft op, laten we zeggen, 6, 7 meter voor het doel. De bal niet vol raakt en om die reden de keeper van Portugal nog de kans geeft... om de situatie nog te redden. En dat uh, doet het doelman van Sporting dan wel weer naar behoren. Dat moet je hem nageven. Want uh, de redding was ook zo makkelijk nog niet. Goede reflex van de keeper... die daarmee de eerste, het eerste doelpunt van deze avond voorkomt. Terwijl de laatste minuut ingaan van deze... Eerste helft van de verlenging tussen Portugal en Spanje. De stand voor de zoveelste keer gezegd nog altijd 0-0 is. Maar Spanje dus wel in de verlenging wat uh, beter, gevaarlijker oogt dan de tegenstander. Terwijl iedereen nog dacht dat als het langer zou duren Portugal in het voordeel zou zijn. Al was het maar om het feit dat Portugal twee dagen extra rust heeft gehad na de kwartfinale. Spanje komt weer. Alba aangespeeld. De linksback ook hij wil energie. Komt de bal voor het doel. Maar Fabregas wordt niet bereikt. Het uitverdedigen van de Portugese gaat met moeite. En gaat met enig gevoel voor risico. Als Pepe er niet van houdt in de bal die door even zijn ploegenoten op de rand van het eigen strafstof biedt. Notabene achter het standbeen langs wordt vrijgemaakt. Zegt Pepe, dan trap ik hem wel blind naar voren. Blind naar voren betekent in de regel dat je hem wel kwijt bent. Dat is ook nu is het geval. Want Iker Casillas heeft de voet op de bal gezet. De keeper van de Spanjaarden. En trapt hem dan ook maar weer hoog het luchtledig in. Zoeken naar Pedro. Die laat hem vallen voor Iniesta. Iniesta, twee mensen voor zijn neus. Komt er niet langs. Pedro pikt de bal weer op. Krijgt een tikkie. schop. Vrij schop voor Spanje. Terwijl de officiële speeltijd erop zit. En de scheidsrechter deze vrij schop normaal gesproken nog wel laat nemen door de Spanjaarden. Want de klok staat op 15 minuten en 5 seconden. Oh, er komt een minuut extra tijd bij. In deze verlenging, dat kan natuurlijk ook. De overtreding wordt eerst op Iniesta gemaakt. En daarna overduidelijk op Pedro. Waar Pepe bij betrokken is. En ook nog een middenvelder langs komt vliegen. Het zal hoe dan ook het laatste moment zijn in deze eerste helft van de verlenging. En dat moment zal dan komen van Spanje. Dat uh, 1, 2, 5 mensen zeg maar, meestuurt het strafschopgebied in. Of eigenlijk min of meer op de rand daarvan van de Portugezen Achter de bal Sergio Ramos, achter de bal Xabi Alonso. er staat er bij Portugal nog eentje klaar om in te vallen. Custodio van Braga die ook in uh, de wedstrijd tegen Oranje nog even inviel. Maar die zal al even op zijn beurt moeten wachten denk ik. Want eerst maar de vrije schop. Wordt het Sergio Ramos of wordt het Xabi Alonso in één keer schieten? Kan wel, maar ik zie het toch niet gebeuren. Gek genoeg of gaan ze het wel proberen? Het wordt Sergio Ramos, die doet het wel ineens. En die schiet die bal een halve meter over. Die heeft goed opgelet op de training bij Real Madrid over hoe Cristiano Ronaldo dat deed. Die hebben we dat vanavond een paar keer zien doen. Dat had al eerlijk gezegd niet zo heel veel om het lijf. Dit was gek genoeg nog de beste van allemaal. Want dit scheelt echt hoog uit een decimeter hoor. Dat die bal over het doel van Rui Patricio zelt. Dat was zijn beste kans nog met scheiden van de markt. En deze confrontatie in de halve finale tussen Spanje en Portugal. Waar de eerste helft van de verlenging er dan nu officieel op zit. En de stand nog altijd is zoals die heel lang geleden eerder op deze avond ja. was. Toen we begonnen 0-0. Ja. ja, als u al vanaf uh, acht uur luistert dan heeft u vast wel door. Het is nog steeds 0-0 dus bij Portugal Spanje. We gaan zo meteen door. Met eh, de tweede helft van de verlenging tussen de beide landen. Eh, dat betekent dat het oog op morgen even opschuift eh, maakt plaats... Eh, tot de wedstrijd Portugal-Spanje is afgelopen. Tot zo, na 11 uur. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja? Zijn we er klaar voor?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 Dit is Radio 1.